Vier uur door Almegens met het NOS-journaal. Er is een principeakkoord voor een nieuwe tweejarige CAO in de schoonmaakbranche. De schoonmakers en werkgevers zijn het gisteravond eens geworden... over een loonsverhoging van bijna 5 procent. Betere opleidingen, regelmatige werkdrukmetingen... en meer zekerheid voor uitzendkrachten. Aan het principeakkoord ging een staking vooraf die op 2 januari begon. De stakende schoonmakers mogen zich de komende dag uitspreken over het resultaat. De werkgevers zijn enthousiast over het voorstel. Ook de werkgevers moeten nog stemmen over het principeakkoord. Dat doen ze volgende week. De politie heeft in Lelystad een man van 42 opgepakt... die verdacht wordt van internationale drugshandel via internet. Volgens de Amerikaanse autoriteiten... kan de Nederlander worden beschouwd als de leider van de groep. Wereldwijd zijn in verschillende landen 15 verdachten gearresteerd. De bende verkocht via een website allerlei soorten drugs... zoals hash, paddos, LSD en ecstasy... Van 2007 tot 2009 zijn meer dan 5000 orders verwerkt uit ruim 30 landen... met een waarde van meer dan 1 miljoen dollar. Egbert Dierik's en Gerard van Maasakkers hebben de Annie M.G. Schmid prijs gekregen... voor een lied Zomaar Onverwacht. Het komt uit de laatste theatershow van Gerard van Maasakkers lijflied. Daarin bezinkt Van Maasakkers een alledaags moment met een verloren geliefde... dat hem is bijgebleven. Een verrassend subtiel lied waar je steeds weer nieuwe kanten aan ontdekt, zegt de jury. Deriks de en Vermaazakkers kregen de prijs in het De Lamar Theater in Amsterdam... uit handen van Janine van den Ende. De onderscheiding voor het beste lied bestaat uit een bronzen borstbeeld... van Annie M. G. Schmid en 3500 euro. De prijs ging eerder naar onder andere Brigitte Kaandorp... Maarten van Roosendaal, Harry Jekkers en Bram Vermeulen. Het weer vannacht onbewolkt. Temperatuur ligt rond het vriespunt. In de ochtend vooral in het oosten nog wat zon. In de loop van de dag raakt het bewolkt. En smiddags gaat het dan vanuit het westen regenen. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NS -journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Het is dus twee minuten over vier en uh, u luistert naar het derde uur van het programma Dit is de Nacht. Uh, de afgelopen twee uur hebben we gepraat over het onderwerp uh, illegale werknemers. Wat het voor gevolgen heeft voor, uh, voor bedrijven, ondernemers, ook voor particulieren. En af en toe uh, liepen we een beetje uit uh, van het onderwerp naar, uh, naar wat voor soort werknemers er allemaal zijn in Nederland. En of dat uh, wel of niet gewenst is. Uh, ik had als laatste aan de telefoon Frank. Uh, die had uh, wel punten over de uh, Aspergersteels, José Jansen. Die beboet is voor het in dienst hebben van allerlei werknemers die geen werkvergunning bleek te hebben. En ze bleek ze ook veel langer te laten werken dan eigenlijk mocht. Frank kon de laatste verhaal niet helemaal afmaken. Want als er iets keihard is bij het Radio 1 programma, is dat wel het journaal. Dat wordt gewoon precies op het uur ingestart. Maar in ieder geval het punt van Frank was, hey, dat is ook wel een ding. We kunnen heel makkelijk mensen beboeten. Uh, maar uh, José Jansen en nog meer van dat soort uh, uh, werkgevers die geven aan. Het is gewoon heel moeilijk om in Nederland daar genoeg werknemers voor te krijgen... om zo'n bedrijf, bijvoorbeeld een aspergetelerij, uh, draaiende te houden. Nou, we kunnen er uh, vannacht uh, niet meer over verder praten, wellicht een volgende keer. Uh, in ieder geval iedereen bedankt voor het bellen vannacht en voor, uh, voor de bijdrage aan dit programma. Uh, dat betekent niet dat we ophouden, we hebben nog twee uur te gaan... en het komende uur gaan we eventjes lekker luisteren naar muziek zoals dat er gewoon is in het de derde uur... We hebben veel, uh, veel muziek voor u en uh, we beginnen met, uh, als ik me niet vergis, een Nederlandse band die het podium deelde met uh, ELO en de Everly Brothers. Dit is de jazz rockband Solution uit Groningen. Zeg ik dat goed? In ieder geval in 1982. Klopt dat? Uh, kijk even mijn... Uh, ik twijfel een beetje. Nou goed, het eerste nummer, de titel. Streetwalking. Dat is wel de eerste, hè? Ja. Het is niet helemaal duidelijk hier. <laughs> Mijn collega Herbert stelt dat in muzieklijsten heel mooi staan. Maar soms uh, moet ik even goed kijken wat er staat. Laten we gewoon gaan luisteren. Dan ga ik ondertussen even opzoeken of het klopt wat ik zei. Uh, in ieder geval: Streetwalking heet het nummer uit 1982. Street walking was dat van Shaka Ja, mijn inleiding klopt niet helemaal. stond hier een, uh, iets uh, niet helemaal correct in, uh, in mijn bestand. Uh, want Shaka is namelijk een uh, Britse jazz-funkband. Uh, al jaren erg populair. Uh, gesticht in de, in de jaren 80 en nog steeds uh, best wel actief. En uh, de inleiding die ik had, dat ging over een hele andere band. Namelijk uh, de jazz-rockband Solution uit Groningen. Maar daar gaan we een andere keer uh, vast muziek van horen. Uh, het volgende nummer waar we naar geluisterd, dat is van een artiest die al een uh, tijdje meedraait... Uh, ja, bekend staat als gewoon ontzettend goed vocalist... maar ook regelmatig scoort. Vroeger met een uh, bekende formatie, maar nu ook in haar eentje. Uh, Treintje Oosterhuis is dat. Uh, Total Touch was dat, was dat natuurlijk. Total Touch, de, de formatie waarmee ze... samen met haar broer Cheerte uh, in zat in de jaren negentig. Uh, maar ze heeft nu een, uh, een nieuw album. Uh, ze brengt regelmatig dat uit. Had eerder een album samen met alleen een gitarist. Heel mooi akoestisch album met ook een paar prachtige covers. Uh, haar nieuwe album heet Rex We Adore. En, uh, alle nummers op dit album die zijn geschreven door Anouk Anouk Thewen, uh, samen met componisten waar Anouk normaal gesproken haar nummers mee schrijft. Uh, mocht u het niet weten, Anouk die wil zich ook een beetje op de andere kanten van de, van de muziek focussen, behalve het uh, zelf zijn van artiesten. Dus Ze is nu ook aan het produceren en, uh, en schrijven voor anderen, waaronder dus voor Treintje Oosterhuis. Uh, een van de nummers op dat album die is uh, onlangs uitgebracht en uh, was al uh, 3FM, mega hit en uh, doet het erg goed in de hitlijsten. En dat is het nummer Happiness. Gaan we nu naar luisteren. Dit is De Nacht, de AO. Every breath you take. Misschien wel een van de meest verkeerd opgevatte songs aller tijden. Er zijn mensen die draait bij hun bruiloft, maar het gaat over een obsessieve stalker. Hoewel het toch klinkt als een liefdesliedje. Sting schreef het nummer na de scheiding van zijn eerste vrouw. Het is de grootste Amerikaanse hitte voor de police, het nummer uit 1983. Maar ik zou dus, ja, mocht u gaan trouwen, zou ik niet dit nummer uitkiezen om te draaien bij Bruiloft. Uh, wel prachtig, elke keer om na te luisteren. Ook heerlijk. Geschikt voor in de nacht. We gaan luisteren naar meer muziek. En uh, uit nog eerder dan 1983. Het volgende nummer komt namelijk uit 1972. En heet It Must Be Love. I never thought I'd miss you. Half as much as I do. The bed. There's troubles that it takes upon this thinking. But if you're walking in the shadow, you know you can enjoy the sun. Cause when the sun sets you free, you will be free indeed. Freedom I want, freedom for the people, yeah. Freedom I want, freedom for the people. I keep walking down to town, singing a song to myself. Oh yeah, yeah. And da, da, da, da, da. On a bench across the road, I see this lady by herself. Her face is shining with her tears. She tells me about her children, how their love is lost to work. But if you walk in the shadow, you know you can adjust the sun. Because when the sun sets you free. You will be free indeed. Freedom I want. For the people, yeah, eh. Freedom, I want. Freedom for the people, yeah. Freedom, I want. Freedom for the people, yeah, eh. Freedom, I want. Freedom for the people. You free. You will be free indeed. Trinity was dat met uh, Freedom I Want. Het is een uh, energiek trio, het zijn drie broers. En uh, hun vijfde studiealbum Kemas kwam onlangs uit met daarop uh, dit nummer. Freedom I Want. Um, even iets heel anders uh, qua muziek, want uh, dit uh, is een trio Nederland. En uh, we gaan nu even luisteren naar iemand die ook wel wordt genoemd de Queen of Hip-Hop Soul. Ze heeft al een tijdje geen, uh, geen uh, hits meer gehad in Nederland. Maar uh, in Amerika gaat het uh, volgens mij allemaal nog prima met haar. Ze nou, brak door in 1992. Ze is een jaar of, uh, wat zal het zijn, 41. En ze heeft een uh, grote hits gehad met George Michael. Weet u het al? Het gaat over uh, Mary J. Blige. En een van haar uh, grote hits, uh, en denk ook de laatste grote hit in Nederland... dat was een nummer samen met U2. 2006, en dat nummer heet One. Is it getting better A bad taste. Feeling of love deep inside Baby. Uh -huh. Yeah Rock me till I want Here on the floor Come on, come on Rock me, rock me, rock me, baby Oh, well, girl Johnny Nash was dat, Rock Me Baby. Het is een Amerikaanse zanger die uh, in het Amerika van de uh, jaren 50 is dat er weer scoort met R&B singles en een enkele film speelt. Verdwijnt daarna van de radar, maar komt in de jaren 60 weer terug nadat hij op Jamaica de reggae heeft ontdekt. En scoort in uh, 1972 ook grote hits met I Can See Clearly Now en Tears On My Pillow. Eh... Um, Hits van later die komen uh, bijvoorbeeld van de David Crowder Band. Dat is dan meer een beetje religieus muziek. Dat hoort u straks. Maar eerst gaan we luisteren naar Eternal en Bibi Winant's I Wanna Be... Ja, wie kent hem niet, hè? I Wanna Be The Only One. De nacht. De EO Why me Lord deserve even more pleasures I know Tell me Lord was worth the love from you the kindness you show See, I understand, I will help you out my friend All you gotta do is look into my eyes, stop believing Yellow Pearl, was dat? Met het nummer For You and Me. En Yellow Pearl is een uh, formatie die in 2004 aan het Nationaal Songfestival meedeed met, het nummer, uh, eigenlijk met dit nummer dus, For You and Me. Schopte daarmee tot de finale. Dat bestaat uit uh, zes vrienden en het zingen hebben ze zichzelf allemaal aangeleerd. Hun motto was uh, eerst hard werken en dan feesten. Ik ben benieuwd uh, wat ze nu doen. Een tijdje al uh, niks meer van gehoord. Maar goed, misschien uh, hebben ze nog heel veel lol in het muziek maken. Dat zou uh, zomaar heel goed kunnen. We gaan luisteren naar Macy Gray en Erika Badoo met het nummer Sweet Baby uit 2001. Many times I've been told that I should go, but they don't know what we got. The love in you But love I do And I'll stay right here mm. Sweet, sweet Het is een nummer uit, uh, ik herken het van een reclame, maar ik ben even vergeten welke dat nou is. Prachtig van uh, Maisie Gray en Erika Badu uit 2001. We zijn uh, bijna aan het eind gekomen van dit uh, uur van uh, Dit Is Nacht. We hebben nog één nummer te gaan en dat is van, uh, van Coldplay. Een band die toch elke keer weer blijft verrassen. Uh, ook met hun uh, recente album, maar ook met Don't Panic. We've grown, all of us are done